En met het NOS-journaal. Vanavond is op de Dam in Amsterdam twee minuten stilte gehouden... voor alle oorlogsslachtoffers... die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Anders dan andere jaren zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima... niet meteen vertrokken na de plechtigheden. Omdat het 70 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd... is er nu nog een besloten herdenking met mensen die de oorlog hebben meegemaakt... na en veteranen. De bijeenkomst is in de industriële grote club, van waaruit de Duitsers op 7 mei 1945 het vuur openden op feestende mensen op de dam. Er kwamen die dag, twee dagen na de bevrijding, tientallen mensen om. Met alle Nederlanders die in Nepal waren tijdens de zware aardbeving daar... is inmiddels contact geweest. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren werd nog contact gezocht met 23 landgenoten. Zeker 12 Nederlanders zijn gewond geraakt bij de aardbeving. Eerder werd al bekend dat een Duitse vrouw die in Kerkrade woonde is overleden. Het Franse Front National heeft zijn oprichter Jean-Marie Le Pen geschorst als lid. Het bestuur beraadt zich ook op zijn functie van erevoorzitter. De maatregelen van het partijbestuur zijn een reactie op het niet verschijnen van Le Pen op een vergadering vandaag. Le Pen moest zich daar verantwoorden voor een reeks antisemitische en controversiële uitlatingen. De modeketens Miss Etam en Promise maken een doorstart. De curatoren hebben dat afgesproken met een consortium van investeerders uit de retailwereld. Hoeveel winkels doorgaan en hoeveel van de 2000 medewerkers hun baan behouden is nog niet bekend. Het personeel is vandaag op de hoogte gebracht. Vooralsnog blijven alle winkels, net als de afgelopen weken, gewoon open. Het weer vanavond is er droog, vannacht gaat het regenen en harder waaien. Morgen loopt de temperatuur op tot tussen de 19 en 23 graden. Dat gaat gepaard met stevige buien, soms met onweerhagel en zware windstoten. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleef het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. C -C -M -M. Met, met, met nu. ZFM Cinema. Street on. Een hele goede avond op deze 4 mei eh, 2015. Een zojuist doodherdenking geweest natuurlijk. Uh, tijd voor CFM uh, Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. En uh, ja, vandaag een beetje aangepast programma. Heel veel filmmuziek. En vooral filmmuziek uit bekende en onbekende oorlogsfilms. En dat slaat natuurlijk aan bij het thema van hedenavond. Uh, hele bekende uh, film die natuurlijk uh, iedereen gezien heeft inmiddels Is de film Zwartboek. En daar zit best wel mooie muziek in. En daar beginnen we mee. A Hundred Years from Today. Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reason is logically sound Who's gonna know that you passed them around A hundred years from today Why crave a penthouse that's fit for a queen You're nearer heaven on my. Ja, mooi nummertje uit uh, Zwart Boek. En, uh, daar zit nog meer mooie muziek in. Die gecomponeerd is door Anne Dudley. En dat is het nummer... Rachel Theme. Klinkt goed. Komt ie. Een te maken bekende film natuurlijk uh, een Zwartboek. Met in de overal Karis van Houten, Sebastian Koch en Tom Hofman. Uh, een hele andere film die nog bekender is dan uh, Zwartboek is natuurlijk Soldaat van Oranje. En daar draait ook een paar nummers uit. Dat is het begin van dit programma. Het volgende is uh, Esther. En natuurlijk gecomponeerd door Rogier van Otterloo. De volgende muziek komt uit Soldaat met Oranje. En dat is getiteld Ik Gooi Heel Duitsland Plat. Op zich een vrolijke melodie. We gaan we natuurlijk verder met uh, Soldaat van Maranje. Er stond toevallig vanochtend in de Volkskrant een verhaal van een uh, Engelandvader... die uh, ja, zijn belevenissen vertelde aan de krant. En die zei dat die Erik Hazelhoff-Holofsema het allemaal wat mooier gemaakt had... en een echte schrijver was. Dat vond ik wel grappig om te lezen. Een mooi verhaal. Er is ook nog een musical die nog steeds draait. En wie weet heb je de musical wel gezien. En we kunnen natuurlijk niet onder de titelsongen uit Komt hij. We zitten in de Nederlandse hoek, dus heel veel Nederlandse films, het eerste gedeelte. Een van de uh, ook wel bekende films is het meisje met het rode haar. De rechtste, student Hannie Schaft komt terecht in een verzetsgroep waar ze courierswerk verricht. Als er bij een actie op haar geschoten wordt en een jongen voor haar ogen wordt neergeschoten... besluit ze zich harder op te stellen. Samen met Hugo, ondertussen Hannies Minna, pleegt ze een aanslagen op collaborateurs. Bij een van deze aanslagen wordt Hugo do dodelijk getroffen... Dick Stapo vindt haar pasfoto die Hugo bij zich droeg. Vanaf dat moment wordt er jacht op haar gemaakt. Annie vermomt zich door haar haar in zwarte verven en een brilletje te dragen. Het is om haar bezeten van één ding. Hugo's verraden te liquideren. Annie schaft de Haarlemse verzetstrijdster. The girl with the red hair. Ja, de muziek uit deze soundtrack, Het Meisje met Rode Haar, is gecomponeerd door Nicola Piovani. Het is niet zomaar de eerste, de beste. Die heeft ook al met La Vita de Bella gecomponeerd, een bekende filmcomponist. Ik doe nog een nummertje uit Het Meisje met het Rode Haar. Eens even kijken welke, dat is A Nice Cloth. Muziek van Nicola Piovani. En die komt ook in het tweede uur terug met La Vita Ebella. Eens even kijken welke films eigenlijk op, op het lijstje staan. Er zijn echt heel veel. Inglorious Barsters: A Bridge Too Far, Das Boot, Deer Untergang, De Pianist. Fateless, Schindler's List natuurlijk. Saving Private Ryan, Summer of '40. Nou eigenlijk, te veel om op te noemen. We hebben heel veel muziek. En we gaan er verder met een, nog steeds het Nederlandse deel. De Tweeling. Wat binnenkort ook in een uh, musical gevat wordt door Van der Ende met de muziek bedacht en geschreven door de Common Linnet, zag ik laatst. De tweeling het verhaal, na de dood van hun ouders groeien... de tweelingzusjes Lotte en Anne Bam werden gescheiden op. Anne blijft in Duitsland en moet haar hele leven hard werken voor anderen. Lotte verhuist naar de Nederlandse familie... die haar op het eerste gezicht alle kansen biedt. Aanvankelijk missen de zussen elkaar... en proberen ze alles om weer bij elkaar te zijn. Omstandigheden en de tijd waarin ze leven... zorgen echter voor obstakels die groter zijn... dan de band die ze altijd voelden. Anna trouwt met een SS-officier die aan het einde van de oorlog sneuvelt... en Lottes verloofde wordt vermoord in Auschwitz. Vijftig jaar na hun laatste pijnlijke ontmoeting... probeert Anna nog één keer in contact te komen met haar tweelingzus. Uit elkaar, de tweeling. Muziek uh, Tweeling, muziek gecomponeerd door Fons Merkies, een Nederlandse uh, filmcomponist. Een film die eigenlijk totaal niet zo bekend is. Uh, de, uh, uh, uh, getiteld is uh, Voor een Verloren Soldaat, een film uit 1992, daar is muziek van gecomponeerd door Joop Stokkermans. En die is op zich wel bekend, want hij heeft heel veel tv-werk gedaan. Uh, de main uh, uh, uh, zeg maar thema van de film, Voor een Verloren Soldaat. <middels> Maar dit zijn eigenlijk allemaal korte stukjes muziek. Ik draai er drie. En het zijn eigenlijk allemaal binnen een minuut... Uh, liberation Ballet. Naar de soundtrack uh, voor een verloren soldaat, voor een lost soldier, een muziek Joop Stokkerman. Uh, het laatste nummertje: de aftiteling. <middels> Ontzettend veel films die uh, over de oorlog gaan. Ik heb wel een hele bekende uitgezocht, moet ik zeggen. Inglorious Bastards is er ook zo een. Een film uit 2009 van uh, Quentin Taan en Tino. In het door Duitsers bezette Frankrijk is Georgiana Dreyfus het getuige van de brute moord op haar familie. Uh, die, dat gebeurt onder leiding van Nazi-kolonel Hans Landa. Ze weet maar net ontsnappen en vlucht naar Parijs, waar ze een nieuwe identiteit aanneemt. en het filmtheater van haar tante gaat runnen. Ondertussen ergens anders in Frankrijk neemt een Joodse groep soldaten... op de leiding van lieutenant Aldo Rain wraak op de nazi's. De groep die bij de vijand bekend staat als de Bastard... zaait angst door de nazi's op brute wijze te vermoorden. Met behulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark... ondernemen ze een missie om de leiders van het derde rijk uit te schakelen... bij een Duitse filmpremière in het filmtheater van Sosjana Dreyfus... waar ook Sosjana zelf haar kans ziet om wraak te nemen. Prachtig film, mooi, uh, uh, allemaal goede spelers... En uh, prachtige muziek bijgezocht door Quintin Tarantino. One Silver Dollar. film. Als je kijkt uh, naar een movie meter. Die geeft altijd zeg maar, een top 250 aan. Dan staat hij echt uh, vrij hoog genoteerd. Ik weet niet uit mijn waar. Ik uh, Nummer 55. Nou, dat uh, wil toch al wat zeggen. Er zit nog veel meer mooie muziek in. Onder andere ook deze Rabia E. Tarantella van Indio Morricone. de klanken uit de film Inglourious Basterds... met in de hoofdrollen Brad Pitt, Melanie Laurent... Christopher Walsh en uh, Diane Kruger. Uh, een, een prachtige film. Ja, een een, een, een gefantaseerd verhaal natuurlijk, maar wel heel mooi. Een niet gefantaseerd verhaal is A Bridge Too Far, een brug te ver. Uh, dat is het verhaal van uh, de slag om Arnhem. Het is tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hebben de meeste van... Uh, uh, van Frankrijk verloren en de geallieerde troepen besluiten om hun beslissende trap te uit te delen. Ze, ze plannen om duizenden soldaten te droppen in Nederland en houden daar een paar sleutelplaatsen vast tot de versterking aankomt. Het belangrijkste is de brug bij Arnhem en dat is een hele mooie film, een hele bekende film. Een film uit 1977 alweer met muziek van John Edison. Overture Bridge to Far gecomponeerd. Muziek John Addison. En dit is een, een, een nummer getiteld A Dutch Rhapsody. Cinema met zeg maar, een aangepast filmprogramma. Voornamelijk films uit de Tweede Wereldoorlog. En dit is A Bridge To Far, muziek van John Edison. En ik draai er nog een, de A Bridge To Far March. En hierna doen we de titelmuziek uit Das Boot. Er zijn drie versies van hun omloop, de bioscoopversie 149 minuten, de Reckless Cut 209 minuten en de Uncut-versie 293 minuten, spanning en ja, eh, door nee, eigenlijk angst, angst, angst zit erin. Najaar 1941, la Rochelle aan de Franse kust, 50 Duitse militairen drinken zich zat en maken plezier in een Franse nachtclub. Voor hen kan dit de laatste keer zijn, aangezien ze de volgende morgen aan boord van hun onderzeeën zullen gaan en om zoveel mogelijk vijandelijke schepen tot zinken te brengen. Naarmate de eh, 96 op de Atlantische Oceaan vordert, neemt de verveling drastisch toe. Wanneer echter na lange tijd de vijandelijke schepen zich in zicht komen, slaat de verveling van de mannen om in angst en heimwee naar de thuishaven. Dasboot. Muziek. Klaus Doldinger. 81, muziek Klaus Dollinger, Fantastisch film. Mooi, heel mooi. Uh, ja, er zijn ook wel wat films die over romantiek gaan in de oorlogstijd. Een bekende film is Hanover Street met uh, Leslie on Down uh, in de hoofdrol. Uh, dat is een film ja, over een piloot en een zuster. Die zuster is volgens mij al getrouwd. En ja, dan krijgt ze toch een beetje een verhouding. Hanover Street, de Hanover Suite. Muziek John Barry. Oh ja, dat is de ander van Harrison Ford. naar de eerste uur van Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we draaien filmmuziek en 4 mei vooral filmmuziek uit uh, oorlogsfilms. Uh, dit is een uit de categorie romantische oorlogsfilm, Hallo Street, muziek John Barry. In de tweede uur zit onder andere de film Marlena, uh, met muziek van Enrico Monicone en The Summer of 42 van Michel Legrand. Dat is ook hele romantische muziek. Maar er zitten natuurlijk ook echte knallers in, zoals de heer Untergang, de pianist. Fateless, een prachtige oorlogsfilm. Keihard met muziek van Ennio Morricone. Schintrus is niet te vergeten. En Saving Private Drying. Ja, kortom, zorg dat je het tweede uur er ook gewoon bij bent. Om te genieten van deze prachtige klanken. Nou, nog een klein stukje onze eigen titelmuziek.